Zes uur. Gedachten bij Koningsdag. Ook de meest fanatieke republikein verdedigt tijdens het schaken zijn koning. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen allemaal. Het is vrijdag 27 april. En op deze dag in 1973 werd bij Callan's het eerste naakstrand voor Nederland gelegaliseerd. En toen liep het hele zaakje daar dus in zijn naakje. Dat was toen. Dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns goedemorgen. Goedemorgen. Voor het eerst in tien jaar tijd hebben de leiders van Noord- en Zuid-Korea elkaar ontmoet. De Noord-Koreaanse president Kim Jong-un en zijn Zuid-Koreaanse collega Moon schudden elkaar de hand in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen. Het is bijna 65 jaar geleden dat een Noord-Koreaanse leider een stap zette ten zuiden van de militaire grens. De ontmoeting is bedoeld om te praten over een verbetering van de relaties tussen de beide Korea's. 73 van de Nederlanders is tevreden over koning Willem-Alexander. En dat is een stijgende trend. Een kwart van de mensen vindt zelfs dat hij het nu, na vijf jaar, beter doet dan zijn moeder Beatrix. Dat blijkt uit een enquête van de NOS. De ondervraagden omschrijven hem als menselijk, betrokken en meelevend in zijn rol als staatshoofd. 7 vindt de koning afstandelijk. De meerderheid vindt de koning een goede ambassadeur voor Nederland. En daarnaast vindt de helft van de Nederlanders... dat Willem-Alexander het koningschap voldoende heeft gemoderniseerd. De Amerikaanse ex-politieman die ervan verdacht wordt dat hij de Golden State Killer is, werd door de politie opgespoord via een site die DNA-testen aanbiedt. Hoe de politie aan het DNA kwam is niet bekend. De meeste sites garanderen privacy en staan geen materiaal af aan de politie. De Golden State Killer was actief in de jaren 70 en 80 en wordt verantwoordelijk gehouden voor de moord op twaalf meisjes en vrouwen en tientallen verkrachtingen.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 Het aantal Nederlanders in buitenlandse gevangenissen daalt snel. Voor het eerst in jaren zitten minder dan 2000 Nederlanders vast over de grens, schrijft het AD. En vijf jaar geleden waren dat er nog ruim 2500. Vooral het aantal drugsmokkelaars is gedaald. Dat komt volgens de krant doordat gevangenen binnen Europa vaker het laatste deel van hun straf in eigen land mogen uitzitten. En in de halve finales van de Europa League heeft Arsenal gelijk gespeeld tegen Atletico Madrid. Het werd 1-1. De Spanjaarden speelden 80 minuten lang met een man minder. En de andere halve finale tussen Olympique Marseille en Red Bull Salzburg eindigde in 2-0. De returns zijn volgende week. Het weer, de dag, begint met wat zon. Maar aan het einde van de ochtend in het westen kans op regen. Later op de dag ook op andere plekken buien. En het wordt 12 tot 17 graden. Het NOS Radio 1 Journaal. Ja, alle ogen zijn gericht op de Korea's vandaag en dan specifiek op de gedemilitariseerde zone die beide landen al sinds de jaren 50 verdeeld in Noord en Zuid en daar is zojuist die historische ontmoeting geweest tussen president Moon namens Zuid-Korea en Kim Jong Un de Noord-Koreaanse leider. Laten we even luisteren. There you see Kim Jong Un, leader of North Korea, is going to be for the first time stepping over into South Korea It is morning on the Korean Peninsula, historic one van that the leaders of North and South Are about to meet to negotiate a peace settlement enuclearisation. President Moon shaking hands with Kim Jong-un. Daar worden de foto's gemaakt. Contact nu met correspondent Marieke de Vries. Want die volgt die ontmoeting. Marieke, het is daar net gebeurd. Eigenlijk. Hoe ging het? Ja, het was wel heel bijzonder en het was ook zeker uh, historisch te noemen. Dat uh, voelde je ook hier in het uh, perscentrum waar ik uh, tussen zo'n 3000 journalisten uit binnen- en buitenland uh, die uh, bijeenkomst op grote schermen kon zien. Hè, op het moment dat Kim Jong-un naar buiten kwam uh, vanuit het gebouw aan Noord-Koreaanse zijde, uh, ging er hier eigenlijk een soort ja, zucht door de zaal. En oh, en hij is er toch maar, want er was toch ook. Ook wel een kleine vrees, dat hij misschien toch niet op zou kunnen komen dagen. En dan zou de Zuid-Koreaanse president natuurlijk in zijn hemd. Dus men was zich zeer bewust van het historische moment, ook toen Kim Jong-un recht... ...op die uh, scheidslijn tussen Noord- en Zuid-Korea afstapte en daar de hand schudde met de Zuid-Koreaanse president, president Moon. Ja, toen ging er zelfs een klein applausje hierop bij toch wel nuchtere Zuid-Koreaanse journalisten. Maar ja, het was ook voor hen een heel bijzonder moment. Hebben ze ook al wat besproken, die twee? Ja, zeker. Ze hebben al een hele ochtendsessie erop zitten. Daar In het begin mochten daar ook camera's bij zijn. Die uh, hebben vastgelegd hoe ze een beetje ja, beleefdheid uitwisselden. Het ging over mooie Koreaanse gezegdes en dat het mooi lente was op het uh, Schiereiland op dit moment. En dat de hele wereld daar nu van mee mag genieten. Nou, natuurlijk allemaal symboliek, zoals ze ook met elkaar spraken. En Kim Jong-un nam toen ook het woord en uh, bedankte natuurlijk zijn gastheer. Zij zei ook dat hij hoopt dat beide heren elkaar vaker zullen zien. Hij zei laten we Samen een betere wereld creëren en ik wil daar ook graag aan bijdragen. Ja, en dat komt dan toch van de man die afgelopen november nog zijn laatste raket testte. Hè, waardoor de hele wereld dus nog zijn adem inhield. Um, heb, heb je, ja, je had het over het perscentrum waar je bent, dat daar zelfs geklapt werd. We hebben verder al reacties gezien in Zuid-Korea? Nee, nee, ik zit hier in dat perscentrum, dus ik kan niet zo heel verder, veel verder kijken dan hier. Ik heb wel beelden gezien op Instagram van uh, andere uh, journalisten die aan de grens zijn. dus Daar waar het de, dus gebeurt, daar zijn mensen naartoe getrokken met vlaggetjes... Met de eenheidsvlag, zoals die ook wel wordt genoemd. Die we ook zagen tijdens de winterspelen vaker. Hè? Met zo'n het blauwe Koreaanse schiereiland erop. En um, dat zijn dus mensen die hopen dat dit de eerste stappen zijn. op weg naar in ieder geval vermindering van die spanning op het Koreaanse schiereiland eventuele vrede. Hè, dat de wapenstilstand die in de jaren 50 werd getekend... kan omgezet worden in een echte vrede. Maar ja, het liefste willen mensen toch hè, die hereniging van de twee Korea's. Want dit is natuurlijk nog het laatste ja, staartje van de Koude Oorlog... die we hier uh, in, uh, ja, aan de grens nog steeds meemaken. En daar willen ja. mensen graag vanaf. Maar dat zal een heel erg moeilijke operatie worden natuurlijk... om die twee volkeren weer één te krijgen. Um, blijf even meeluisteren, Marieke. We duiken heel even de geschiedenis in. Want uh, waar begon dit allemaal mee? De oorlog tussen de twee Koreas begon in 1950... toen het communistische noorden van Kim Il-sung... het door de Amerikanen gesteunde Zuiden binnenviel. Maar er was worse to come. Een hoog getraind en wel-equipped North Korean army swarmed across the 38th parallel to attack unprepared South Korean defenders. Caught off guard, ze waren ongeveer Na een zeer bloedige oorlog met honderdduizenden doden wordt er in 1953 een wapenstilstand getekend. Het wapenstilstand kwam in april 1953 met geen switch. De gesprek ging smoothly en truustoxen werden herzien. Encouraged. Een vredesverdrag blijft uit. 1953. In de loop van de jaren raakt het noorden steeds verder in zichzelf gekeerd. Het zuiden wordt open en welvarend. Dan in 2000 is er de eerste ontmoeting. Leiders Kim Il-sung en Kim Dae-jung schudden elkaar de hand tot enorme vreugde van de Noord-Koreaanse staatstelevisie. Maar de spanningen op het Schiereiland blijven, met als dieptepunt in 2010 de beschieting door Noord-Korea van een Zuid-Koreaanse oorlogsschip. The evidence is overwhelming and condemning. The torpedo that sank the Cheonan and took the lives of 46 South Korean sailors was fired. Al dus de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton. Eind 2011 overlijdt de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il. De onderdanen zijn buiten zichzelf van verdriet. Zoon Kim Jong-un wordt de nieuwe leider... en die zet nog een tandje bij de ontwikkeling van het nucleaire programma. In 2016 kondigt Pyongyang zijn vijfde ondergrondse kernproef aan. De zwaarste tot nu toe. De wereld is ongerust. Maar de Olympische winterspelen begin dit jaar in Zuid-Korea... leiden een dooi in tussen beide landen... die resulteert in de topontmoeting van vandaag... tussen Kim Jong-un en Moon Jae-in. Ik praat door met correspondent Marieke de Vries, want het gaat natuurlijk uiteindelijk over die vrede en gaat die hier komen? Ja, dat is in een glazen bol kijken, hè, om, om het maar even flauw te zeggen, maar vandaag in ieder geval nog niet. Door. Kijk, vandaag staat bol van de symboliek eh, het elkaar eh, in de ogen kijken. Vooral veel lachen. Er wordt heel veel gelachen als ze eh, met elkaar praten. Elkaar de hand schudden. Er werd een beetje teleurgesteld gereageerd, moet ik hier ook wel zeggen. Bij commentatoren die zeiden een eh, hand schudden, hè, dat is ook maar een hand schudden. We hadden eigenlijk gehoopt om een stevige omhelzing, nou, misschien dat die er wel aan het eind van de dag komt... Maar op vrede of vredesverdragen hoeven we voorlopig nog niet te rekenen. Dit zijn pas de eerste stappen. En wat gaat er verder vandaag gebeuren? Wat staat er op het programma? Ja, de heren zijn op dit moment met hun uh, delegaties aan het lunchen. Dat doen ze niet samen, maar apart om even alvast te bespreken... wat er vanmorgen gezegd is en om verder tactiek te bespreken. Daarna gaan ze een boom planten aan de grens, uh, op dat grensgebied, hè, die gedemilitariseerde zone. Uh, verder gaan ze smiddags weer met elkaar om de tafel. En dan voor het diner nog zullen ze naar buiten komen met bereikte punten. Ja, wat dat dan zal zijn, dat weten we nog niet helemaal. Maar we moeten er ook niet al te hoge verwachtingen van hebben. En ja, dan om half zeven schuiven ze aan uh, aan een gezamenlijk diner waar al veel over gezegd is. Hè? Het toetje zou niet goed zijn volgens Japan, maar verder staat het ook bol weer van de symboliek. En zijn er gerechten bijvoorbeeld van, uh, favoriete gerechten van een oud-president van Zuid-Korea, maar ook van de grote baas van Hyundai, die uit Noord-Korea komt. En Kim Jong-un zei vanmorgen dat hij speciale Pyongyang-noedels heeft meegenomen die van ver weg komen. Of vulde die dat aan, zei hij, moet ik misschien niet zeggen ver weg, want we liggen zo dicht tegen elkaar aan. En oh. daar werd hartelijk om gelachen. Wat mooi. Je blijft het volgen en uh, we horen daar ongetwijfeld meer over, ook in de loop van deze dag en anders uh, op een ander moment. Marieke de Vries was dat, onze correspondent. NOS Radio 1 Journal. 12 minuten over 6 praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en TV. Tech-giganten die liggen meer dan ooit onder vuur na het privacy-schandaal bij Facebook. en de rol van Twitter, Google en Facebook bij de verspreiding van nepnieuws. Nieuwsuur sprak met een voormalig programmeur van YouTube. dat is ook van Google. Hij vindt dat hij een monster heeft gecreëerd. Het bigger than us. Uh, in some level, it's much more, it's much smarter than us. It's much like het Programma bepaalt zelf welke filmpjes een kijker krijgt aangeraden, en volgens de Franse programmeur wordt erbij niet gekeken of de inhoud van die filmpjes wel klopt en of je het leuk vindt of niet. Not only the truth doesn't matter, uh, which is already a problem in itself. But uh, a lot of times Truth is actually really bad for De nou, Filmpjes die waar zijn, wordt vaak korter gekeken, en dat is dan weer slecht voor de advertentieverkoop, is zijn conclusie. Na tien seizoenen komt er een eind aan het programma De Quiz. Morgen is de laatste aflevering waarin Joep van Deunekom, Niels van der Laan, Jeroen Woe en Rob Urgert op satirische wijze het nieuws van de week doornemen. Bij Jeroen Pauw legt de Niels van der Laan uit waarom ze ermee stoppen eigenlijk uh, waren we tot de conclusie gekomen... dat we niet veel leuker en beter zelf konden dan, dan we nu deden. En, en, maar het ook niet langer vol konden houden? Nee, eigenlijk uh, nee? niet. Vooral uh, Rob en Joep, die zijn gewoon te oud. <lacht> Jeroen Woe had er nog wel eventjes mee door willen gaan, bekende die. Ik wil, niet, ik wil maar ik geen geheim dat ik het ook heel jammer vind dat het stopt. Ik snap het allemaal heel goed en ik kan hem ook achter scharen... Maar uh, ja, ik, ik had nog wel, wel doorgewild. Want het, het zit ook wel een lekkere, lekkere jas, dit programma. pauze pauzerd ook Thierry Baudet van het Forum voor Democratie... om na te praten over het debat over de dividendmemo's. Hoe beleefde hij eigenlijk dat debat als relatieve nieuweling in de Kamer? Het is een rituele dans waarbij iedereen eigenlijk al weet van tevoren... dat er niks gaat gebeuren. Want de oppositie kan hoog en laag springen... maar de coalitie heeft besloten elkaar de hand boven het hoofd te houden... Er wordt een semantisch spel gespeeld. Een memo is dan weer niet een stuk. En liegen en onwaarheid spreken is dan weer wat anders, enzovoort. Eigenlijk schiet iedereen bijna in de lach, maar ze blijven toch nog dat acteerspel uh, spelen. In Langs de Lijn en Omstreken een gesprek met de Utrechtse Ria Glas. Ze had een zware dag gisteren. Sochtens kreeg ze tot haar verrassing op het stadhuis een lintje opgespeld. Maar ze verloor die onderscheiding alweer toen ze na de uitreiking naar huis fietste. Och man, je zakt door de grond. Ik was er echt helemaal kapot van. En ja, nou ja, niet thuis. Dus dan uh, de hele route terug fietsen, goed kijken, goed kijken. Terug naar het restaurant, naar de stalling waar ik mijn fiets had gestaan. Nergens. En dan weer naar huis fietsen, nog een keer overal goed kijken, goed kijken, goed kijken. En balen, balen, balen. Haar man schakelde RTV Utrecht in, die het verhaal op de site zette. En smiddags kreeg ze het verlossende telefoontje. Het lintje was gevonden. Het was een beveiliger van de universiteitsbibliotheek. Daar had ik mijn fiets gesteld. En die heeft hem gevonden. "Dit is niet zomaar een speldje, Dus die hebben hem in een kluisje gelegd. Niet bij de gevonden voorwerp, maar echt in een kluisje. <laughs> en die hebben dus uh, RTV Utrecht gebeld. Die hebben mij gebeld. En ik heb inmiddels een afspraak dat ik hem morgenmiddag op kan halen. Oh. Eindgoed al goed. Dat was gisteravond op Radio NTV. Nu Wanda Jackson. Heel Nederland is één groot feest vandaag. Koningsdag 2018. Wanda Jackson, let's have a party uit 1960. Dan kijken we nu naar de voorpagina's van de ochtendkranten. Die zijn er gewoon op Koningsdag. Om even het bewijs te leveren. En de nieuwsites hebben we ook bekeken. Dit zijn daar de belangrijkste verhalen. Het AD heeft de hele voorpagina ingeruimd... voor het nieuwe familieportret van het koninklijke gezin. Een catwalk-achtige foto gemaakt door Erwin Olaf in het Paleis op de Dam. Volgens de krant ziet het gezin van de koning er zelfverzekerd... stoer en zwierig uit. En ook Trouw NRC en het Nederlands Dagblad en Telegraaf... hebben dezelfde familiefoto afgedrukt. En die laatste... De volkskrant kopt de koning te rijk met zijn vier vrouwen. En binnenin de volkskrant is de kop bevrijd uit het keurslijf. De volkskrant houdt het op de voorpagina op een portretfoto van de koning zelf. En vraagt zich daarbij af hoe Willem-Alexander het zijn eerste vijf jaar als koning gedaan heeft. Nederland kan nooit helemaal stoppen met gas. Dat stelt de gassector in een nieuw onafhankelijk onderzoek. Meldt Trouw op de voorpagina. Oude huizen en fabrieken zullen niet helemaal van het gas af kunnen. Groen gas is daarom de oplossing, stelt onafhankelijk milieuexpert Jan-Paul van Soest. Dat kan worden gemaakt van restafval of bijvoorbeeld rioolslip of snoeiresten. En ook gekweekt zeewier is een optie. Volgens de gassector is het groene gas het laatste redmiddel... Om ...historische huizen milieuvriendelijk te maken. En een Somalische asielzoeker die in 2016 een vrouw uit Hoorn verkrachtte... ...is nog steeds in Nederland. Dat terwijl het slachtoffer werd beloofd... ...dat de man in februari van dit jaar zou worden uitgezet, schrijft de Telegraaf. De verkrachtingszaak kreeg landelijk veel aandacht... ...omdat de vrouw haar aanrander zelf had opgespoord met haar iPhone... De 29-jarige Mohamed M. zou na zijn celstraf van een jaar worden uitgezet... maar dat is dus nog niet gebeurd. En VVD, p A en PVV vinden dat onbegrijpelijk en eisen opheldering. 19 minuten over zes is het. Archiefinstellingen halen uit voorzorg historisch beeldmateriaal offline. Volgens de branchevereniging Archiefinstellingen in Nederland... komt dat door een uitspraak van de kantonrechter in Leiden...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 Alleen de naam van de uitgever en die is er ook al niet meer en iemand heeft in de jaren tachtig uh, de rechten van de fotograaf gekocht en die uh, heeft ons uh, voor het gerecht geraakt? En ik begrijp dat die nog meer um, bij nog meer zaken bij, bij nog meer bij musea en zo heeft aangeklopt. Ja, heel veel archieven en, en een paar historische verenigingen die hebben nu uh, die hadden al uh, zo'n uh,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 En we gaan dat nu in de loop van de tijd, voor zover het mogelijk is... en we mensen nog op kunnen sporen, wel weer online zetten. En voor de rest uh, wachten we het hoger beroep af. Ja, want u gaat in beroep, hè? dus uh, wellicht dat het muisje... Ja. nog een uh, wat positiever staatje krijgt voor u dan. Dank dat u uh, even aan de telefoon kwam. Ariella Natief is dat, directeur van Erfgoed Leiden en Omstreken. Vandaag gaan er weer duizenden ballonnen de lucht in, maar het worden er wel heel langzaamaan steeds minder. Inmiddels ontmoedigen 90 gemeenten het oplaten van ballonnen. In 20 gemeenten is dat zelfs verboden. Tot voor kort was het voornaamste argument daarvoor... dat vogels en andere dieren verstrikt raken in die touwtjes... of het plastic opeten en daardoor doodgaan. Maar er is nog een reden bijgekomen. De hele stad raakt namelijk vervuild. In Middelburg besloot de Oranje Vereniging nog eerder dan de gemeente... dat ballonnen voortaan taboe zijn. U hoort een reportage van Truy van Rijswijk. We staan op de markt in Middelburg. Een hele mooie markt, de grootste van Nederland... Uh, omlijst uh, met uh, prachtige gebouwen, waaronder een zeer fraai uh, stadhuis. Middeleeuws. Allerlei beelden erop van ridders, heiligen echt heel mooi, rood zitten luiken, u kent het vast wel. Wethouder Dekker, u hebt hier besloten, wij stoppen ermee met die ballonnen. Hoe ging dat? Wat erachter zat was dat die ballonnen die we oplaten in de lucht... eigenlijk allemaal ergens terechtkomen. In het water of gewoon in een bomen of gewoon op de grond. Ergens in de natuur. En dat zorgt voor een hoop vervuiling. En eigenlijk vervuiling van plastic in de natuur... wat we eigenlijk helemaal niet willen. En hoe werd er gereageerd? Nou, er werd heel laconiek gereageerd. De meeste mensen hebben daar wel begrip voor dat dat zo is. Hè. Kijk, Iedereen loopt wel eens met een ballon. En dat is helemaal niet erg natuurlijk. Maar eh, als je zo massaal honderden ballonnen zo de lucht in verspreidt... die gewoon ergens weer neerdalen, meestal in de directe omgeving... dan zorgt dat voor een hoop vervuiling. En de meeste mensen hebben daar wel begrip voor. Nou ja, ik spreek ook heel veel mensen die zeggen... ja zeg, mag je hier in dit land ineens geen feestje meer vieren? Daar horen ballonnen bij. Ja, we gaan feestjes niet verstoren. Dat doen we natuurlijk absoluut niet. Dat heeft ook helemaal geen zin. Maar het gaat om een stukje bewustwording. En de meeste mensen worden zich wel bewust dat we hier toch wat zorgvuldiger mee om moeten gaan. Sjaak van den Berg, u, u bent bezig met het opbouwen van Koningsdag 2018. Hier op diezelfde markt. Dus... Nou, er wordt nog een uitdaging, zeggen we dan, ja. <laughs> om dat allemaal op ja, dat tijd klaar te zijn. Ja. Wat, uh, wat vindt u ervan van dat besluit om uh, geen ballonnen meer op te laten? Want het hoort toch eigenlijk bij Koningsdag, bij bevrijdingsdag. Ja, dat klopt. Maar wij hebben in 2011 besloten om het niet meer te doen. Onze evenementen vinden altijd plaats bij uh, monumenten. Dus die ballonnen, die vliegen. In, de, in de, de monumenten. Die moet je er dan uh, weer s'avonds en de anderen de huid zien te frunnicken. Wij hebben 2011 besloten voor het milieu en voor onszelf. Niet meer trap op trapje af. Het uh, had al... gewoon geen zin om in het stadhuis te klimmen? Oh, oh, dat klopt ook wel, ja. U was de wethouder voor, zelf. Er wordt echt keihard weer. Er wordt de boel afgezet. Waar komen ze dan terecht, die ballonnen? In de boom, maar ook. Uh, ook in, uh, dan haken ze aan die, uh, met, die, met die touwtjes. Haken ze aan die, uh, die beeldhouwwerken en aan de dingen aan die bovenkanten. Oh ja, en daar, die dakkapellen? <laughs> dakkapelle. dakkapelle. Ja, maar daar haal ik niet op, hoor, want die dakkapellen was mij te hoog. Maar dan bleven ze een maand of twee later, zagen ze nog. Maar dan was het helemaal verschrompeld, maar je zag ze daar nog hangen. Dus wij willen dat absoluut niet meer. Want natuurlijk, een schitterend monument, En dat moet je niet uh, vergieren. En, uh, dat... Op het Abdijplein, dat heb jij nu niet gezien, maar dat is nog veel erger. Dat is één besloten pleintje met allerlei... Dus dat is nog veel erger. We zijn even een stukje verder gelopen in de richting van de Abdij. Een plein met uh, helemaal omringd met gebouwen. Mooie gebouwen, dat wel. En dan uh, bomen lekker vol in blad. Ja, hier kan je eigenlijk... Met goed verzoening in Nee, Dat moet je niet willen ook, maar het is natuurlijk een schitterend plein. Ja, dat moet je koesteren, zoiets moois. Want de wethouders zijn net van. Maar die zijn er veel later. Zijn ze daarmee, met het handhaven, zoals jij dat noemt, zijn ze begonnen. Dus, maar wij hebben zelf in 2011 gezegd: we doen het niet meer. Wij kunnen niet controleren waar die ballonnen terechtkomen. We kunnen ook niet controleren of die beesten niet verstrikt raken in een touwtje. En het tweede argument was dat je uh, overal waar die ballonnen hier in de regio in de monumenten kwamen, dat ze daar in de gevels, in de bomen blijven hangen. En dat, dat willen we niet. En wat doen jullie dan met die kindjes? Want ja, ballonnen oplaten, dat hoort er toch een beetje bij. Ja, maar goed, er zijn zoveel leuke dingen. Ik heb nog niemand gehoord van... waarom moeten we geen ballonnen op... van die kinderen, die vragen daar helemaal niet naar. Een blonnen, een blonnen, Dat gaan we dus helemaal afblazen, dat blonde gedoe. Nou, mooi. Dat was een bijdrage van Trudy van Rijswijk. Ja, ehm... Um, de roots van Janneke Jager die liggen in Uithuizen, dat ligt in Noord-Groningen. Deze cabaretière die bekijkt de wereld met een brutale blik, staat op haar website. Soms ontwapenend, soms ontroerend. Zelf zegt ze dat, het dat ze het verlangen heeft om mensen te raken. Nou, dat lijkt gelukt met haar liedje over Groningen, de stad waar de koning vandaag zijn verjaardag viert. Groningers over de hele wereld die reageren op Facebook en YouTube en herkennen zich in deze ode aan Groningen. Het Is het licht op de vismarkt Op zaterdagmorgen Als de ochtend ontwaakt In de Volkingenstraat Als ik dwaal langs de haven Een parel verborgen Dat mijn hart van binnen Een sprongetje maakt Hoe ver ik ook reisde Waar ik ook woonde Nooit eerder een plek Die me zo dierbaar was Waar ik telkens weer thuis kon Zelfs in mijn dromen, de stad die me past als mijn liefste versleten jas. Waar ik blindelings kan verdwalen in verleden en verhalen. Groningen, Groningen, trots in het noorden waar de horizon En je zelfs nog met tegenwind vleugels krijgt. Als de herfst om zich heen kleurt in bomen en struiken. En bladeren vallen in het noorderplantsoen. Je de suikerbietenfabriek fabriek weer kunt ruiken. Verlang ik terug naar dat meisje van Dus de stad die vandaag in de Schermwepper staat. vanwege het bezoek van de Koning. die daar zijn verjaardag viert. een hoorde, zangeres Janneke Jager. die treedt thuis morgenavond op in Utrecht. de stad waar ze tegenwoordig woont. in het Schiller Theater. Het is nu één minuut over half zeven. NPO Radio 1. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon... hebben elkaar de hand geschud in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen. Het was de eerste ontmoeting tussen de leiders van Noord- en Zuid-Korea in tien jaar tijd. Afgelopen nacht zijn op veel plaatsen de feesten voor Koningsdag al begonnen. En ondanks de drukte waren er voor zover bekend weinig incidenten. Ongeveer 200.000 mensen kwamen naar Den Haag voor muziekfestival The Life I Live. En het werd daar zo druk dat bezoekers werd opgeroepen om niet meer naar de grote markt te gaan.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 5,5 minuten over half 7. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We gaan naar Groningen, want daar ontvangt de Jarige Koning. De, die stad ontvangt de, vandaag de Jarige Koning. En zijn gevolg natuurlijk. Dat is bekend. Martijn van der Zanden is al vroeg uit de veren daar in Groningen. En ik al een beetje leven in de brouwerij, Martijn. Nou Jurgen, ik kan je vertellen, het is een mooie mix hier. Groningen gaat slapen en Groningen ontwaakt. Om even bij het Groningen ontwaakt gedeelte te beginnen. De hekken worden neergezet. Er worden nog de laatste dingen schoongemaakt door allerlei veegwagens en dat soort, dat soort dingen. Maar Groningen gaat ook slapen. Je kent de stad. De kroegen zijn hier 24 uur open. Geen sluitingstijd. En ik begreep dat sommige kroegen inderdaad nu ook nog open zijn. En ik sta nu bij de, de snackhoek op de hoek van de Grote Markt. Waar je de traditionele eierbal kunt halen. En uh, het is eigenlijk gewoon hartstikke Hallo. druk hier. Goedemorgen. Hallo, Alles goed... goed? Zeker. Maar met jou? Met jou ook? Ja, zeker. Ja, heb je een ja, leuke nacht je? gehad? Wat zeg je? Heb je een leuke nacht gehad? Ja, zeker. Uh, Groningen is een mooie stad. Je ziet allemaal van die viezigheid. Ja, ze moeten hier nog wel een beetje poetsen. He, maar het veegwagentje komt eraan. Het wordt allemaal opgeruimd uh, voor de koning. Je hebt, er, je hebt een oranje hoedje op. Met gaten erin. De bier in kwijtkant. Ja, ideaal. Ja, Ik heb oranje schoenen aan. Ja, um, ga je de koning nog zien vandaag, denk je? Ik... Nee, ik ga zo naar huis. Je gaat lekker slapen. Ja, zeker. Ja, ja. Nou, ik niet. Ik ga werken, maar slaap lekker. Nou ja, enfin, dat is dus inderdaad bij de Snackhoek... waar iedereen nog even een, een frietje of een eierbal aan het scoren is. Hier inderdaad nog iemand. die heeft een broodje kroketachtig achtig iets gehaald. Oh, een mooie Nederlands vlaggetje op het gezicht. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je een leuke nacht gehad? Ja, zeker. Je staat nu lekker te genieten van dit broodje kroket. Ja. Daar ben je wel even aan toe. Ja. En zo meteen slapen? Of ga je naar de koning kijken? Nee, slapen. De, de, de koning komt hier naartoe en jij gaat slapen. Ja. Misschien, misschien, misschien de buurman met een oranje das. Blijf jij wakker? Zet je de wekker? Nou, ik ga wel even de wekker zetten. Denk je, denk je dat je er ook wakker van wordt? Nee. <laughs> maar ik ga de koning wel even spotten natuurlijk. Ga je hem live spotten of zeg je ik ga tv kijken? Nee, ik ga hem even echt spotten. Ja. Heb, heb je al een plek uitgezocht? Waar ga je hem proberen te zien? Waagplein. Waagplein? Ja, denk het wel. Hoe leuk is Groningen? Heel leuk. Wat, wat, moet, de koning van, wat moet de koning vandaag gaan zien? Nee, Groningen is echt een levendige, jong, jonge stad. Ja, dat, dat is te merken om dit tijdstip nog. Ja. <laughs> nee, er zijn heel veel jongeren, heel veel studenten. En uh, ja, zelfs zondagavond, het leeft altijd... En dat gaat de koning vandaag ook merken? Dat denk ik wel. Heel veel studenten. Nou, geniet nog lekker van je broodje kroket. Dank je wel. En slaap lekker dadelijk, hè? Dank je wel. Nou ja, kijk, zo uh, ja, gaat het dus hier inderdaad een beetje. En wat ik al zei, er moet hier nog wel enorm geveegd worden. Want bij deze uh, automatiek, daar is vannacht goed gegeten, daar wordt nog steeds goed gegeten. Er ligt enorm veel rotzooi op, uh, op de straat. Maar het is ook een beetje glad van uh, de mayonaise en dergelijke, dat soort dingen. Dus ze moeten hier nog wel wat schoonmaakwerkzaamheden verrichten. Wat ik wel gezien heb, uh, was gisteren, Groningen is natuurlijk een enorme studentenstad... Er zijn hier altijd heel veel fietsen in de stad te vinden. Fietsers en fietsers. Um, en die moesten allemaal uh, de stad uit. Want nou ja, dat ziet er allemaal natuurlijk niet zo vrij uit. Op, langs de looproute. Dus gisteravond zag ik al wel mensen die bezig waren... om uh, de fietsen die op uh, plekken stonden... waar de, koning, de koninklijke familie straks langskomt... om dat los te knippen. En die fietsen gingen in vrachtwagens. Dus die worden allemaal afgevoerd. Ja, en dan moet uh, langzaam de stad hier... Uh, ja, helemaal picobello in orde worden. Zodat uh, de koning ontvang, ontvangen kan worden. En die is hier uh, rond 11 uur... Martijn van der Zanden in de stad Groningen. In het hele land verkopen mensen vandaag hun rommel en rotzooi. Nou ja, oké okay, dan, oude spulletjes die nog goed te gebruiken zijn. Dat gebeurt ook op die vrijmarkten. Op sommige plaatsen kon dat gisteren al. Zoals ook in Almere. Verslaggever Roel Pauw liep daar langs de kleedjes. Van verre ruik ik al iets wat op braadworst lijkt. En ik hoor fijne Nederlandstalige muziek. Dus ik denk dat ik op het goede spoor ben. En inderdaad, vlakbij het stadhuis van Almere is de kleedjesmarkt al volop bezig. Kom in prijspouten, koukje Eén jeans, 3 euro. Twee keer de jeans, 5 euro. Een bolderkar vol knuffels. Kleding die te klein is geworden. Kavia-hok is niet nodig. Kavia is geraam tijd geleden overleden. Puzzels, echt enorm veel puzzels. Je zult nooit weten of ze compleet zijn. Totdat je hem helemaal gelegd hebt. En het laatste stukje zoek blijkt te zijn. Jaren geleden kocht een van mijn kinderen... op de kleedjesmarkt in Amersfoort... een spelletje voor zijn Gameboy. Ik zie zijn stralende gezicht nog vormen. Het was een koopje. Als we iets beter hadden opgelet... dan hadden we gezien dat er Nintendo op stond... in plaats van Nintendo. Ik hoop de volwassen vent... Die mijn zoontje dat ding heeft verkocht, nog een keer tegen te komen. Hey, alles op het dek voor 2 euro. Drie items voor 5. setje van twee porseleinen olifanten. Net geen plek voor op mijn schoorsteenmantel. Maar ik ben hier met een missie. Een van mijn kinderen heeft dit weekend een feestje. en daarvoor is ze nog op zoek naar het spel Twister. Ja, ah, allemaal spelletjes. Heb je Twister? Twister? Ja. Nee, heb ik niet. Ik zie wel, Electro, Pimpompet, Mikado, Party Co. Junior. Twister heb ik niet, sorry. Nee, ik heb geen Twister. Nee. Ik ben wel maar jong, dat is wel een, dat is wel een oud spel. Dus... Je moet toch echt Twister zijn? Twister, nooit gespeeld, nooit gehad. Hebben jullie Twister? Nee, hebben we niet. Ik heb geen Twister. Twister? Nee. nee. Ja, ik ken het wel. het niet? Nee. Nee, nee had ik 100 euro over gehad. Dat geloof ik niet. Klopt. me. Klopt. Hallo. Hoi. Ik ben van een interviewer. Laat maar wat horen van je muziek. De pleetjesmarkt in Almere is behoorlijk groot. En het is nu schuifelen geblazen. Zo druk is het. Vorig jaar kwamen hier in de 24 uur... dat je spullen kon kopen. 150.000 mensen langs. Heb je een Twister in de aanbieding? Eh, uh, nee. Geen uh, twister. Sorry, die heb ik niet. Jammer, hè? Anders had ik net hier zelf te spelen. <laughs> ik dacht nog, laat ik niet te hoog inzetten. Gewoon twister. Geen verloren gewaande van Gogh voor een tientje. Of een Fabergé-ei voor 2,50. Maar het gaat gewoon niet lukken. Heb ik Twister? Nee, die heb ik niet. Nee, nee, nee. Volgens mijn stappenteller ben ik nu langs ongeveer drie strekkende kilometers. Ik gelopen. Twister? Nee, sorry meneer. Okay. Oh. Dat is helemaal. Ik ga lekker spreken met de vlees. Een beetje Uiteindelijk toch geslaagd. 2 kilo verse asperges voor 10 euro. Maar geen twisten dus voor verslaggever Roel Ze Moet zelf aan het kleuren waarschijnlijk. Kan je het toch zelf ook maken? Ja, dat is niet moeilijk. Man. Nee, nee, gewoon even aan de slag vandaag. Voor het feestje van de kinderen vrijdag. Eh, komend weekend. Hij was dus op de Vrijmarkt in Almere... Ja, over drie dagen dan is Willem-Alexander vijf jaar koning... bij zijn inhuldiging in Amsterdam. Dat was in 2013, was wetenschapper Robert Dijkgraaf... een van de herauten Die mocht na afloop van de plechtigheid buiten luidkeels aankondigen... dat de koning was ingehuldigd. Hoe kijkt Dijkgraaf, tegenwoordig directeur aan de Universiteit van Princeton... in de Verenigde Staten, terug op die dag? Nou ja, voor mij was het wel natuurlijk een hoogtepunt in mijn leven, omdat je op zo'n belangrijk keerpunt in de geschiedenis aanwezig mag zijn. En ik vond het vooral heel erg spannend om op een gegeven moment de, de kerk uit te moeten lopen en ja, het in zekere zin het grote nieuws aan de mensen buiten en in het land te mogen meedelen. Uh, dat was wel uh, een soort meest spannende moment in mijn leven, denk ik. De koning heeft uh, zichzelf drie taken gesteld. Hij wil verbinden, hij wil vertegenwoordigen en hij wil aanmoedigen. Wel, wat vindt u? Hoe heeft hij dat gedaan de afgelopen vijf jaar? Ja, ik vind dat hij het bewonderenswaardig heeft gedaan. Het, uh, het bijzondere toch van een koningschap is dat je het eigenlijk voor iedere generatie opnieuw moet invullen, opnieuw moet vertellen, de nieuwe in. ...inhoud en aan moet geven. En ik denk dat dat heeft gedaan. Hij heeft zich, denk ik, heel erg nadrukkelijk weten te verbinden... Ja, ...met volk, met, met, met iedereen, met alle bevolkingsgroepen. En het aanmoedigen, of dat nu bij, bij sporten is... ...of bij wetenschap, of bij kunst... ...of allerlei andere maatschappelijke taken... ...ja, dat is toch, denk ik, het belangrijkste wat, wat hij kan doen. Het is de, de morele steun die, die ons, denk ik... Kan helpen. En ik, ik heb dat van nabij mogen meemaken. En ik vind dat dat op een hele bijzondere manier doet. Ook heel erg op een, uh, een, een, een manier waarbij hij zijn eigen persoonlijkheid en zijn familie inzet. Dus het is ook heel erg persoonlijk gekleurd. En ik moet zeggen, dat spreekt me enorm aan. En heeft u in de wetenschap voorbeelden gezien de afgelopen vijf jaar... waarin hij uh, kwam en, en iets bewerkstelligde ik ben zelf nog wat nauwer betrokken bij uh, de zogeheten paleissymposia die we organiseren. Dus uh, Koning en Koningin en organiseren een paar keer per jaar symposia in het Koninkpaleis in Amsterdam. En dat is een aantal keren ook over de wetenschap geweest. En ik denk dat ik daar heel van nabij heb kunnen zien hoe, hoe beide, koning en koningin de wetenschap waarderen en hoe ze ook graag daar mensen bij willen brengen... en weer eigenlijk ons willen aanmoedigen om verder te gaan. En ik denk ook dat ze heel erg van bewust zijn... dat Nederland enorm, ja, enorm sterk verbonden is met de rest van de wereld. En dat geldt met name voor de wetenschap. Het is, het is een hele internationale gemeenschap en met hun vele buitenlandse contacten. Als ze op reis zijn, nemen ze topwetenschappers mee. Ik weet een aantal van mijn collega's... of het nu gaat over nanotechnologie of medische kennis... Uh, reizen mee en zijn op die manier, worden ook op die manier eigenlijk geholpen... in het aangaan van internationale wetenschappelijke verbindingen. Robert Dijkgraaf was dat de directeur van de Universiteit van Princeton... in de Verenigde Staten over vijf jaar koningschap van koning Willem-Alexander. U hoorde hem in gesprek met Karin Albers. Nu meer uit de kranten en van de nieuwsites. Omroep BNN-Vara wil series gaan produceren... voor streamingdiensten Netflix en Amazon Prime. Dat hebben ingewijden gezegd tegen de Telegraaf. De omroep kondigde eerder deze maand al aan... een nieuw intern productiehuis op te starten voor dramaseries. Een woordvoerder van BNN-Vara laat in een reactie weten... dat de omroep openstaat voor samenwerkingen met streamingdiensten... maar dat het volgens de huidige mediawet niet is toegestaan. BNN-Vara hoopt minder afhankelijk te worden van de bijdrage uit Den Haag... als het bijvoorbeeld ook Netflix en Amazon als klant heeft, schrijft de Telegraaf. In zes penitentiaire inrichtingen is de veiligheid onder de maat. Er is niet goed genoeg opgeleid personeel. En de omgang met gevangenen laat wensen over... blijkt uit onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Onder andere op de locaties in Zwolle en Sittard... moet de veiligheid worden verbeterd, melden regionale media. In de inrichtingen zitten steeds meer gedetineerden... met psychische en gedragsproblemen. De medewerkers kunnen zich daardoor onveilig voelen. De inspectie gaat nu ook alle 18 andere penitentiaire inrichtingen... Inrichtingen screenen. De coalitieonderhandelingen in Den Helder hebben een bizarre wending genomen, is te lezen bij NH Nieuws. VVD en CDA waren daar hard op weg om een coalitie te vormen, maar een groep van zes lokale partijen blijkt nu in het diepste geheim en achter de rug van de formateur om onderhandelingen te hebben gevoerd om tot een lokale coalitie te komen. En volgens direct betrokkenen is het akkoord zo goed als rond en staan de landelijke partijen dus buiten spel. De nieuwe coalitie in de havenstad bestaat straks hoogstwaarschijnlijk uit Beter voor Den Helder, de Stadspartij, Behoorlijk Bestuur, ChristenUnie, PVV en de Seniorenpartij. En het wordt oranjeverenigingen steeds moeilijker gemaakt... om evenementen te organiseren. De Stentor schrijft dat de veiligheidsregels alleen maar strenger worden... en dat er steeds meer vergunningen nodig zijn. Dat komt vooral door het monstertruckdrama in Haaksbergen... en het ongeval met de hoogwerker in Oosterwolde. Zulke ongelukken willen de gemeente voorkomen. Volgens de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen... moet je tegenwoordig bijna professioneel organisator zijn... om een oranjefeest te houden. Terug nu naar 1984 met de Golden Ewing. 88 dus. Golden Ring en When the Lady Smiles. Zeven minuten voor zeven is het. Uh, jij kon al bijna jouw wijk niet uitkomen. Hè? E nee, niet. nee, klopt. Dat is lastig. Alles afgekrijt. Afge ja. En afgeplakt. Vanwege de vrijmarkt natuurlijk die begint. Dat is Amsterdam. Uh, nou ja, gisteren in Utrecht... waar ik woon, uh, was, uh, was het hele avond. En de nacht ging het uh, door. En uh, dat zal op veel plaatsen niet anders zijn. Ook vandaag. De eerste eendagsverkopers... die staan er ongetwijfeld al... spreiden op dit moment hun kleedjes uit... en leggen daar hun spullen neer. En voor hen... En natuurlijk ook voor de mensen die straks nog een plekje gaan zoeken heeft Ben Venido van Schuyck de beste tips. Meneer van Schuyck, goedemorgen. Goedemorgen. En u hebt recht om te spreken, want u bent maar eens vier keer Nederlands kampioen en drie keer Europees kampioen standwerkend geweest. Ja, inderdaad, standwerk is eigenlijk een heel mooi vak. Dat is de mensen om je heen verzamelen en vervolgens een uh, product te verkopen. En dat uh, moet vandaag ook gebeuren op de vrijmarkten. Wat is de beste tip die u aan die, uh, aan die amateurverkopers wil meegeven? Nou, de, de, de beste tips die zijn in ieder geval... Uh, etaleer je spullen gewoon uh, netjes. Uh, vroeger had je maar dan lag alles op een hoop. Daar hebben de mensen geen zin meer in uh, te gaan zoeken. Dus etaleert het netjes. Doet ook niet gelijk alles uit de kast halen... maar probeert over de dag heen elke keer wat te veranderen in je stand... Uh, blijf in ieder geval de hele dag van je mobiel af. En ben bezig met de klanten. Probeer actief de klanten naar je toe te trekken. En wat belangrijk is, is als, op het moment dat je een klant hebt... is dat je ook probeert met de klant het gesprek aan te gaan. En probeert ook meerdere producten aan de klant mee te geven. Wat het ja. ook doet. Maar u zegt ook aandacht trekken. Moet je, moet je schreeuwen bijvoorbeeld? Leuzen schreeuwen? Nee, dat, uh, daar zijn mensen niet meer van gediend. Dat doet standwerkers doen dat trouwens ook niet. Uh, je praat gewoon netjes uh, de mensen bij je uh, kraam. En uh, gillen heeft helemaal geen, uh, geen zin. En dan is het ook nog zo dat je waarschijnlijk morgenochtend geen stem meer hebt. <laughs> ja, inderdaad. Zij, en, en u zegt ook het gesprek aangaan, dat is het beste. Want dan, dan, dan, ja, dan, dan ontstaat er een band en dan denkt ze om nou ja, weet je, ik neem het toch maar even mee van deze aardige man. Nou ja, kijk, weet je, dat is het leuke van uh, de rommelmarkt is dat je de kwaliteit van vroeger koopt... die je tegenwoordig niet meer bij de Action kan kopen. Oh, dat is ook een goede uh, slogan al gelijk. Ja. Dat, kan je, dat kunnen ze gewoon gratis uh, overnemen. Dus even opnemen deze uitspraak. Kun je hem nog één keer zeggen? Jawel, dat je op de rommelmarkt de ouderwetse kwaliteit van vroeger nog kunt kopen... die je tegenwoordig bij de Action niet kunt kopen. Precies, ja. Even allemaal opschrijven, want dat is, dat is een hele goede. Wat moet je vooral niet doen... Uh, vooral niet heel opdringerig zijn. Uh, daar houden de mensen ook niet van. Uh, dat merk je vaak ook als je uh, naar een winkel gaat... voordat je eigenlijk al bij een staande drie verkopers in je nek uh, te heigen. Laat de mensen gewoon rustig even neuzelen. Op de slotverrekening heb je heel veel artikelen bij je. En uh, op het moment dat iemand echt geïnteresseerd is, dan vraagt hij wel iets aan je. Nou, Dan is het altijd belangrijk uh, dat je daar natuurlijk wel attent bij bent... en niet op je telefoon zit te kijken... En uh, gaat het gesprek aan en uh, vertelt de voordelen van het uh, product wat je hebt. En probeert ook koppelverkoop te doen met meerdere producten gelijk. Ja. Zo van de, uh, uh, kijk eens wat ik hier heb. En als je dit er nou ook nog bijneemt, dan doe je een mooi prijsje... of je, je, je maakt er een mooi verhaal omheen Precies. dat het bij elkaar hoort. Ja, ja. massa doe verkopen. Wat verkoopt het best eigenlijk op de vrije markten? Uh, ja, over het algemeen toch wel het kinderspeelgoed. Dat, uh, dat zie je toch wel vaak. Maar er zijn natuurlijk ook vaak verzamelaars die er rondlopen. Die dus uh, toch proberen iets uh, op de kop te tikken. Waar ze uh, vervolgens uh, een paar jaar later tussen uh, kunst en kiets naartoe kunnen gaan. En dat het ineens 25.000 euro waard is. Ja. Hebt u dat wel eens meegemaakt? Ik heb het zelf niet meegemaakt, maar ik kijk de programma's wel en er is altijd wel weer een kans op. En ja. het leuke van wat je op de vrijmarkten ziet, dat is niet meer een alledaagse assortiment wat je in de winkel ziet. is ja. gaat... dus wat ik zeg, het is de nostalgie van vroeger die je nog steeds kunt kopen en de kwaliteit van vroeger die je voor een leuke prijs mee kunt, uh, kunt ja. nemen. Maar gaat u zelf nog wat verkopen vandaag? Jazeker, Ik uh, ben onderweg naar Zeist en... Uh, ik, ik ga vandaag proberen de, de dames aan het uh, ramen zemen te krijgen. Het ramen zemen. In Zeist is hij te bewonderen. Um, en dank voor de tips alvast. Goeie goede dag toegewenst. goede verkoop ook. Venido van Schaik is dat. <toolst extras>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 Bestel voor 1 juni en ontvang 50% korting. Ga naar kanaaldigitaal.nl Kanaaldigitaal. Kanaal Digitaal, ontdek iets bijzonders. Cheaptickets.nl. Alle airlines, alle bestemmingen, altijd de beste deals. Cheaptickets.nl Mis geen seconde van het sportseizoen met Kanaaldigitaal vakantie. Bestel voor 1 juni en ontvang 50% korting. Ga naar kanaaldigitaal.nl NPO Radio 1.